Raymond Siree met het NOS Journaal.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 al eens aan de capaciteiten van Wissedekker, maar bij het Philips personeel was hij populair. Wissedekker was 88 jaar. Het weer, er kunnen pittige buien voorkomen met kans op onweer en vooral in het westen en noorden kan veel neerslag vallen. Morgen verspreid over de dag buien met soms onweer. Het wordt met 18 graden een stuk koeler dan vandaag. Dit was het NLM.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 Johan Ford zaterdagavond op VCFN Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, mijn naam is Mario Zandvoort. The Nightwalk, iedere zaterdag van 9 tot middernacht. De Het eerste is natuurlijk een mix van dance en R&B... en straks in het tweede en derde gedeelte... de Global Housewives met niemand minder... onze eigen resident DJ Mauser. Als opening horen we Kurt Mavrik met Hell Yeah. Dit duurt. onder andere zometeen Dio. Maar eerst Martin vaak met The Night Out. Wordt alleen hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk... Van Dio met dansen in jou. En daarvoor Martin zal werk met de night out. CFM Zandvoort is er voor tijd voor een beetje shownieuws. Kim Kardashian die hierom bekend staat erg veel geld uit te geven. En haar uiterlijk wordt belaagd door een tandarts. De bekkenbel wil geld zien. Tandarts Craig Gordon zegt dat Kim hem nog anderhalf duizend dollar schuldig is. De rekening staat al vanaf 2002 open. En de teller is inmiddels opgelopen naar 3,5 duizend dollar. Volgens Bronnen heeft Kim Kardashian er niks mee te maken. Ze zou zelfs nooit bij hem in de stoel hebben gelegen... om er geruchten te gaan dat uh, haar ex-man Damian Thomas erachter zou zitten. En dat hij uh, gewoon uh, gratis een tantos gaat waarschijnlijk met uh, zijn nieuwe vriendin... en de kosten allemaal gooit op uh, Kim Kardashian. We gaan, uh, we gaan het afwachten hoe dit allemaal gaat uh, verlopen. En uh, Mr. Mike Sand heeft een probleem. De heer Schandt was in dienst als chefkok bij de hippe Forty Club... maar is ontslagen bij de luxe sportclub. Tot zover, iets wat kan gebeuren natuurlijk. Maar, uh, maar wanneer Jay-Z de baas is, dan ga je het zeker merken. Jay is eigenaar van de bar in New York... en is van mening dat uh, Mike ondermaats presteerde op vele vlakken. Zo zou hij het menu verbeteren, maar heeft hij dat nagelaten? En Volgens Jay en zijn zakenpartner heeft de bar... dat uh, minstens anderhalf miljoen dollar aan in inkomsten gekost... En dat willen ze graag terugzien. De ex-kok laat uh, via zijn advocaat... weten dat hij geen idee heeft waar Jay zich zo druk om maakt. De website van de club staat hij namelijk ook nog steeds als chefkok vermeld. Ja, en als je dan een slechte raam hebt als chefkok, en je zou uh, hè, het bedrijf geld kosten... dan zou hij ze er meteen weer af moeten halen. Maar hè, hoe dat gaat verlopen, ook dat ga je binnenkort allemaal horen. Als we natuurlijk uh, op de hoogte gaan worden van het nieuws. TfM antwoord de Nightwalk. Terug naar de muziek, zo meteen pierzijn. Het Gangnam Style... What do you see, BLB? It's so good. Drinking a German beer uh -huh. with a Cuban cigar yeah, right. In the middle of Paris with a Dominican bar Head on her shoulders, she probably studied a How she transferred to Harvard, yep. from King's College in March okay. She says that I'm her favorite, cause she admires the art uh -huh. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar cool. well put together like a piece by Gershwin, renaissance style uh -huh. Tonight it's bitch you perfect, to so smile And pack your bags real good, baby Cause you'll be gone for a while wow. Wow. Yeah. From Norway to Eastern, I'm to the point like the pyramids of Giza. I'm to the left, like the tower out in Bees. I'm feeling single, baby. I could use a feature, swagger like Squeezer. I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be the picture if you be my Mona Lisa. And I smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. 난 여자 그런 감 Gangnam Style Op Gangnam Op op op op. Op Gangnam Star. Hey sexy lady. Op op op op. Op met op over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Robbie Rivera met Forever Young en daarvoor PSA met Gangnam Style en ook nog muziek van B.O.B. met So Good. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn in Amsterdam, Zandvoort, Haarlem en op het strand van Bloemendaal morgen. Maar er is even muziek. En Sharon staat klaar, maar er is Katy Perry met Wide Awake. The van Arwin van Buurt met We Are Here to Make Some Noise. Daarvoor Ed Sharon met Small Bump. En ook nog Katy Perry met Wide Awake. TVM Zandvoort voor de Nightwalk. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond gaan we even kijken wat er een paar leuke feestjes zijn. Nou Als eerste natuurlijk altijd Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoort en Raymundo. In de Escape vanavond Brainwash. Iedere week weer. Nodig Raimundo uh, verschillende DJ's uit. Onder andere vanavond Frederik Abbas. Joshua Walter Costar on Sex. MC Vika Kova. En uh, ja, Raimundo die. Uh, die heeft vrij. Die is volgens mij op vakantie richting uh, Ibiza. Dus uh, vanavond uh, escape, brainwash. Zonder Raimundo, want die hebben we even iets vrijgenomen. Vanavond in air hebben we Mysteryland After Party. Dat is met. Uh, Nobody Beats the Drum. Hansel and Disco Nova. En Rogers 72. Vanavond tot 5 uur ben je. Welkom, het begint allemaal om 11 uur. Dan gaan de deuren open in de Club Air Mysteryland After Party. Als je een beetje van een Latin House houdt, moet je gaan naar de Club Ibiza gaan. Daar hebben we vanavond Latin City. Met de diverse Latin DJs. De deuren gaan open om 11 uur en het duurt tot 5 uur. En de locaties Club Ibiza. En dat is in de Lang Leids Dwarsstraat. Dan weet je dit ook weer. Natuurlijk hadden we vandaag ook Mysteryland. Dat is inmiddels uh, ja, nog bezig, maar het is bijna afgelopen op het Goriadentrein uh, in uh, Hoofddorp. De DJ's waren Avicii, Chucky, Calvin Harris, Fedder Hardwell, Real El Canario... Headhunts, Taito Punk's en Ophelmi. Ook vanavond Latin Lovers dance. Hoek van Holland met Peggy Bagovic, Frankie Zardo en Rule and Doors. En vanavond Anonymous in Expose, hier in Zandvoort... Cordino en Erik, Erik, uh, Erik, gewoon Erik van Kleef. Vanavond in Exposure hier in Zandvoort. Daar moet je dus wezen. Het feestje enormus. En natuurlijk vanavond wat dichter bij huis. Nou ja, wat dichter bij huis. Exposure ziet hij aan de overkant. Maar. Hè? avond in Haarlem. Club Stalker hebben we Haarlems Verzet met uh, Pelke Klein, Global Nick in the shim, Mark McTavis versus Arty. En in uh, Area 2 hebben we Shit on the Marble en DJ Pat. Dat de de feestjes voor vanavond. Dan gaan we ook even kijken naar de feestjes voor um, morgenmiddag op het strand van Bloemendaal. Als eerste morgenmiddag in Beach Club. Vroeger hebben we Black Music Special, de Beach Edition. En de line-up heb ik vandaag uh, niet gehad. Uh, ik geloof Bathroom en beest dat die aanwezig zijn. En voor de rest, ik heb eigenlijk geen idee. Black Music Special, dus de Beach Edition. Morgenmiddag in Beach Club vroeger. En morgenmiddag vanaf 4 uur ben je welkom in Bloomingdale... met het feestje voor the Love of House met Lucian Ford, Marco Mendoza... Soul Pressure, Bootsman to Bootsman en nog veel meer. we kijken, om 4 uur begint het en het duurt tot middernacht voor The Love of House in Bloomingdale. Ook morgenmiddag ben je welkom vanaf 3 uur in Strandwet View... met Sunday People at the Beach. En de line-up is Tom Novi, Greg van Buur, Jasper Klaas en Rule Doors. Het feestje dus morgenmiddag en View op het strand van Bloemendaal Sunday People at the Beach. En, uh, in Woodstock 69, morgenmiddag vanaf uur. WLC invites Get Physical. Dus is met Mandy uit Duitsland, Heidi uit Duitsland, Onno, Delicatesse en Jama. Morgenmiddag vanaf drie ben je welkom in Woodstock 69 met WLC invites Get Physical. Ook morgenmiddag in uh, Beats Club Rietz hebben we aangespoeld. Dat is een uh, ja, leuk feestje met uh, een heleboel DJ's. AK, AK Future Sing, Talstroen, Oliver Shuri, Arjun Schiks, Micro Valley natuurlijk. Therem en Verdi, Bart Klein, Erik en Ecke Avi, Don Lennon, Global Nick en Steve Wanda, Mark Boon, Ramos en P. Jones. Morgenmiddag vanaf 1 uur tot 11 uur in de avond in Beach Club REACH. Het feestje aangespoeld en het laatste feestje voor uh, Morgenmiddag, zondag 26 augustus, is uh, nog een feestje in Club Exposure. Morgenavond It Revival Anonymous, deel 2. Vanavond hebben we Anonymous en morgen It Revival Anonymous. Vanaf 21 ben je. Ja, ben, ben je ben je welkom? begint om 11 uur tot 5 in de ochtend. Marcelo, Jurgen, Peter Fields, DJ Brakkabos, Mel J-Double. Nee, J-Double U moet ik zeggen. Dus uh, morgenavond uh, in Club Exposure. It Revival Anonymous. Tot zover de feestjes. Terug naar de muziek. Wat voor muziek? Conor McDart met Vegas Girl En ik draag jou de Bell Tracks Remix. En daarvoor Conor McNart met Vegas Girl, de Tracks Remix. Zitten we erop. Eerst uurtje van de Nightwalk. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Zometeen niemand minder dan ons eigen global DJ, uh, global house DJ DJ Mauzo. In zijn global house vibe, zo moet ik het zeggen. De global house vibe met DJ Mauzo. Twee uur lang, het beste van dance in de mix. Dat is de zomerse klank op je radio. Beetje een mix van letterhouse, een beetje muziek van, van toen en van nu. Van alles door elkaar, gewoon lekker. Er is nog even muziek onder andere weg. Zo meteen, yes sir, met als er geen morgen was, maar is het ook al disco met de groove. En ik zeg tot zometeen na de break. Je Om hem eventjes te leren hoe je snoepjes moet stelen. Hoe je een middelvinger tegen de moet nog steken. En als zijn moeder dan nog zeurt, dan mag ze moeder nemen. Want we hebben maar een dag en die leven we ook. Ik sta vandaag maar lekker leven, morgen is niet beloofd. Want alle minuten die pikken weg. En als je er niet bij bent, grap, dan heb je weg. Leef voor de dag en denk niet aan morgen. Want je weet niet wat je daarna aanlegt. dus loop met de lach en maak je geen zorgen. Dat het over is, maar dat ze nacht in horkels. Dan gaan we met z'n allen. Nog even lekker knallen. Totdat we niet vallen. Ze nog geen mooi voor Van Amsterdam, tot Londen, Ik spreed het uit mijn longen. Dit is mijn laatste ronde. Dan mijn allerlaatste alle, alle trek. Of ben ik aan het dromen? Word ik straks weer eens gewekt? En als het dan zo is, geef me alsjeblieft een smack. Want dan ben ik de en heb ik veel te veel gezegd. Want als ze nacht in morgen was, dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen. Totdat we neerballen. Want als de nacht in mooi was, van Amsterdam tot Londen, ik schreeuw het uit mijn langen. Dit is mijn laatste ronde. Want als de nacht in mooi was, dan gaan we met z'n allen nog even lekker knallen.